Vijf uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. TV-icoon Willem Duis overleden. Lichaam vermiste studenten gevonden. En Chinese tennister Lee naar finale Roland Garros. Collega's uit de radio- en televisiewereld reageren verslagen... op het overlijden van Willem Duis afgelopen nacht in Hilversum... Mies Bouwman noemt hem een ongelooflijk vrolijke en onbekommerde man. Willem had zijn eigen plek op de tv en dat is een onuitwisbare plek, zei ze. Lee Towers vindt Duis een autoriteit, een alleskunner en een vakman. Towers is een van de artiesten die door Duis werden ontdekt. Jazzmuzikus Toet Stiedemans benadrukt de inzet van Duis voor de jazzmuziek in Nederland. Willem Duis was decennia lang een begrip op radio en tv. In de jaren 60 en 70 presenteerde hij voor de Vuistweg... de eerste talkshow op de Nederlandse tv. Voor de Avro Radio presenteerde hij 37 jaar lang Muziekmozaïek. In 1999 nam Duis na 40 jaar definitief afscheid van de radio... omdat hij last had van de naweeën van een herseninfarct. Met zijn tv-werk was hij al eerder gestopt. Vorige maand zat Willem Duis nog tussen het publiek in De Wereld Draait Door. De duizendste uitzending van dat programma was een eerbetoon aan Duis. Ook op internet wordt hij herdacht. Op sites hebben honderden mensen een reactie achtergelaten. Willem Duis is 82 jaar geworden. In het Friese Slotermeer is het lichaam gevonden... van de Arnhemse studenten die al een week werd vermist. De vrouw van 24 sloeg vorige week donderdag overboord... tijdens een zeiltochtje met medestudenten. Dat gebeurde toen de boot door harde rukwinden omsloeg. De vrouw van Afghaanse afkomst kon volgens een vriend niet zwemmen... en droeg geen zwemvest politie onderzoekt dat nog. Een watersporter op het Slotermeer zag het lichaam van de studenten vanochtend drijven. Niet ver van de plek waar de boot vorige week omsloeg. Tunesische media melden dat er op de Middellandse Zee... zeker 200 opvarenden van schepen met vluchtelingen worden vermist. De schepen met in totaal ongeveer 800 vluchtelingen aan boord... raakten in de problemen waarop de Tunesische kustwacht de hulp schoot. In het gedrang om van boord te komen vielen veel opvarenden in zee. Het is vrijwel zeker dat ze zijn verdronken, want de zee is erg ruw. De meeste opvarenden kwamen volgens de Tunesische kustwacht uit Libië. De schepen waren waarschijnlijk op weg naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Op het vliegveld Teuge in Gelderland is een klein vliegtuigje verongelukt. De piloot, de enige inzittende, raakte daarbij zwaar gewond. Bij het opstijgen van het reclamevliegtuigje ging iets mis, maar wat is nog onduidelijk. Het toestel boorde zich met de neus in de grond. De Karelsprijs gaat dit jaar naar Jean-Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank. De prijs wordt elk jaar toegekend aan iemand die zich inzet voor de Europese eenwording. Trichet krijgt hem voor zijn verdiensten als bankpresident. De Fransman staat voor de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank, zegt het bestuur van de Karelsprijs. In 1996 ging de prijs naar koningin Beatrix. De internationale luchtvaart is de recessie te boven. Dat meldt de internationale luchtvaartorganisatie IATA. Het wereldwijde passagiersvervoer was in april 7% hoger dan begin 2008... voordat de crisis begon. Voor heel dit jaar verwachtte IATA een groei van 3 tot 4%. De sector is wel beducht voor de hoge olieprijs... een lager passagiersaanbod door de onrust in de Arabische wereld... en de nasleep van het natuurgeweld in Japan. In het Marsdiep bij Den Helder zwemt een bultrug rond, zegt natuurcentrum Ecomare. Mensen die de walvis hebben gezien schatten dat het dier 6 tot 9 meter lang is. Op de zeedijk bij Den Helder staan veel mensen... die proberen een glimp van de walvis op te vangen. Dit jaar werd ook al een bultrug gezien bij Scheveningen en bij Ameland. Het is onduidelijk of het steeds hetzelfde dier is. De bultrug die nu in het Marsdiep zwemt is wel een andere dan 2 en 4 jaar geleden. Toen werden ook bultruggen gespot bij Den Helder en Tessel. Volgens Ekomare hadden die elk een ander vlekkenpatroon op de rug. De Chinese tennister Lina heeft de finale bereikt van Roland Garros. In de halve finale versloeg ze de Russische Maria Sharapova met 6-4 en 7-5. In de finale speelt ze tegen de winnares van het duel... tussen de Italiaanse titelverdedigster Schiavone en de Franse Bartoli. In januari stond Lina ook al in de finale van een Grand Slam toernooi. Op de Australian Open verloor ze toen van Kim Kleisters. Dan het weer vanavond en vannacht helder en droog en minimaal van een graad of 10. Morgen en ook zaterdag is het zonnig en warm. Met temperaturen van plaatselijk meer dan 25 graden. Vanaf zondag toenemen de kans op een bui. Aan WB verkeersinformatie. Er staat file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg. 2 kilometer.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 Het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. 7 over 5 goedemiddag. Den Haag gaat proberen om Rusland te overtuigen dat onze komkommers, sla tomaten en paprika's wel degelijk schoon en gezond zijn. Straks staatssecretaris Bleker over zijn groenteoffensief. Eerst tennis, de halve finale bij de dames op Roland Garros. De eerste set in de wedstrijd tussen Bartoli en Savione is gespeeld. Marcella, naar wie is die gegaan? Ja, naar de titelverdedigster, de Italiaanse Schiavone. Ze won de eerste set met 6-3. Ze brak de Française in de achtste game. En ze lijkt het spel nu aardig in de hand te hebben. En ze prikt door het hardhitting spel van Bartoli heen. Dus de eerste set naar Schiavone met 6-3. Het zit de Nederlandse groentetelers niet mee. De Duitsers willen geen komkommers meer. En de Russen hebben nu een importverbod ingesteld... voor verse groenten uit de EU-landen. Volgens de Russen deugen de onderzoeken in de Europese Unie... naar de EHEC-besmetting niet. Verslaggever Marne Remmers ging naar een tomatenteler in Middenmeer. Moet dat ook nog? Ja, dat is om je, je schoenen te ontsmetten. Ah. Ik heb plastic schoenen aan, een wit overrolletje... Rubberen handschoenen. is allemaal om bacteriën te voorkomen. dus eigenlijk. Bacteriën en virussen. Ja, om die buiten de deur te houden. Zoiets als in Duitsland? Uh, nou, dat, dat is extreme bacteriën. Dit doen jullie altijd? Dit doen we altijd, ja. Ik ga het nou eens op zoek. Is goed. Tot ziens. Tot ziens, zegt een van de werknemers die me met de fiets bij de voordeur is komen ophalen. Onbemande treintjes kom ik onderweg tegen. Hier weer eentje met zo'n 13 karretjes erachter... vol met blauwe kratjes met tomaten. Maar zijn ze voor niks ingepakt, is de vraag. Dit product gaat in principe overal heen. Maar wij hebben zelf heel veel uh, contracten met Duitse supermarkten. Nou, Duitse supermarkten nemen het product deze week niet af... omdat uh, ja, de consument uh, koopt het niet dus koopt. Dus ze, het... ze bellen dan ook op van laat die vrachtwagen maar zitten... Ja, ze zeggen, joh, leuk, we hadden besteld, maar ja, we hebben ze niet nodig. Dus, uh... Frank van Kleef is directeur van Royal Pride Holland. Koninklijke trots. Ja. Het product dat hier ligt. Keurige tomaten, niks mis mee. Krat aan krat. U kunt er nergens anders mee heen. Rusland was een grote uitlaatklep voor ons als de Duitse markt dicht is. Nou, nu Rusland ook de markt dichtgegooid heeft, uh, ja, is de, de ramp wel een beetje compleet. En kunnen we inderdaad nergens anders mee naartoe. Mijn naam is Jacco Voice van Frescue... Eindverantwoordelijk voor voedselveiligheid en innovatie. Rusland die geen groente moet hebben uit Europa. Het, uh, het drama was er al natuurlijk met uh, het wegvallen van uh, de Duitse markt. Uh, dat is onze grootste exportmarkt, uh, voor, zeker voor Nederland. De tweede markt is de UK en de derde markt is Rusland. En nu is het over en uit. Dus het is, uh, dit gaat uh, de hele Nederlandse tuinbouw heel veel geld kosten. Moet ik het een beetje vergelijken met wat de veeboeren hebben gehad destijds bij bijvoorbeeld de vogelgriep? Het is een hele grote omvang. Als nu alle teelten van verse groenten stil komt te vallen naar Rusland... maar ook zeker voor de tomaten en paprika's, komkommer en sla naar Duitsland... Uh, ja, dan praten we over uh, heel veel miljoenen meer. En er was al snel uitgerekend dat het uh, per week voor een tomatenteler wel eens tussen de 2 en de 8 ton kan gaan kosten. Per week. Want ja, het groeit allemaal gewoon door. Je kunt de productie niet even stopzetten. Nou ja, je bent zelf nu in een kast, je ziet het staan. Uh, er wordt op dit moment tussen de, tussen de 1 en de 2 kilo per vierkante meter gesneden. En het komt erop neer dat wij uh, ja, dit eigenlijk kunnen gaan storten. Ja, we kunnen ze best uh, tien dagen goed houden, maar dan heb je oud product en dat willen we natuurlijk niet. Dus wij zeggen nou, alles wat binnen twee dagen niet verkocht is, dat gaan we gewoon storten. Want uh, ja, als dadelijk de markt weer op begint te krabbelen en je wilt het vertrouwen van de consument terugwinnen, dan moet je dat wel met verse, goed uitziende producten doen en niet met de oude zooi van, uh, van tien dagen oud. Hoeveel weken kan dit duren? Ja, zo kort mogelijk natuurlijk, dat begrijp ik maar. Nou, de margen in de, in, de, in de glastuinbouw zijn, over het, zijn sowieso al heel smal, altijd. Over het algemeen in deze tijd van het jaar. Uh, ...heb je in de glastuinbouw, in de glasgroente... ...omzetten per vierkante meter tussen de 1 en 1,5 euro... ...en uitschieten naar 2, nou ja, als dat halveert... ...praat je al gauw over een, een, een 75 cent uh, tot een euro schade. Nou, er is 3500 hectare glasgroente in Nederland ongeveer. Dus als, het, uh, als je nou over een euro praat... ...dan praat je over drie, uh, 350 miljoen euro per week... ...wat je aan inkomsten misloopt. Nou, dat zou je met elkaar weer in het terug moeten gaan verdienen. We hoorde als laatste tomatenteler Frank van Kleef. Zometeen hoort u de staatssecretaris hierover, Henk Bleker. De EHEC-bacterie die al 18 mensen het leven heeft gekost... en honderden mensen ziek maakte, is nog niet eerder gezien. Dat bevestigen experts van de Wereldgezondheidsorganisatie. De bacterie is een mutatie van twee andere bacteriën. Roel Coutinho is directeur van het Centrum infectieziektebestrijding van het RIVM. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat betekent dat? Een mutatie van twee andere bacteriën? Nou, ik heb nog geen uh, precies zicht op uh, wat nu uh, precies de eigenschappen van deze bacterie is. Maar we hebben dat gisteren ook uh, vernomen. Ik heb het nog niet op schrift gezien. Het wijst erop dat er uh, een, een nieuw type bacterie is, die eigenlijk inderdaad eigenschappen heeft van twee andere. Het is een, uh, een colibacterie, dat was uh, al bekend. Uh, maar het is een bacterie die aan de ene kant op een andere manier zich aanhecht aan de darm en tegelijkertijd die, uh, die genetische code voor uh, vergiffen, als het ware, heeft opgepikt van een andere bacterie en die zitten nu bij elkaar. En uh, ja, dat zou de verklaring kunnen zijn voor uh, het feit dat het uh, een veel agressievere vorm is. Maar waar die bacterie vandaan komt, dat uh, maakt het uh, nu wel heel erg ingewikkeld. Ja, want daar is nog steeds geen enkel idee van. Nee, ik, ik, kijk op het moment dat je uh, ontdekt dat het een, een bacterie is die nog niet eerder is aangetroffen en nieuwe eigenschappen heeft, uh, betekent het dus, kijk bacteriën kunnen uh, bepaalde eigenschappen uitwisselen, die kunnen uh, stukjes erfelijk materiaal aan elkaar overdragen en dat, uh, dat kan op allerlei manieren, dat gebeurt gewoon in de natuur. Uh, het lijkt erop dat dat hier ook gebeurd is. En dan is de vraag hoe dat dus bij de mens uh, terechtgekomen is. Ja, dat zou via het voedsel kunnen zijn. Uh, maar of dat dan nu nog steeds zo is, of dat er een andere manier van verspreiding is, dat maakt het, uh, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Dus de consequenties van deze vondst... die uh, uit een uh, referentielaboratorium in, uh, voor zover ik weet, in Denemarken is gekomen, uh, is nog niet helemaal duidelijk. Hmm. We hadden het hier vandaag over. Misschien een beetje een gekke vraag. Maar is het denkbaar dat het kwade opzet is, deze bacterie? Er is, er is wel eens gewaarschuwd voor bacteriële oorlogen. Um, kan dit door mensen gedaan zijn? Ja, nee, dat kan je natuurlijk nooit uitsluiten. Ik acht die kans heel erg klein omdat, uh, wat ik er nu van begrijp, het uh, toch wel technisch bijzonder ingewikkeld uh, zou zijn. Dus dan moet je wel ongelooflijk geavanceerde uh, laboratoria hebben. En uh, ja, voorlopig gaan wij er allemaal van uit dat het gewoon in de natuur uh, gebeurd is. Het is nou eenmaal zo dat uh, bacteriën uh, erfelijke informatie kunnen uitwisselen. Dat weten we bijvoorbeeld ook van, uh, van resistentiefactoren. Dus dat dan worden ze opeens resistent tegen bepaalde antibiotica. Nou, dat pikken ze ook op van andere antibiotica. En het lijkt uh, het meest waarschijnlijke dat dat aan de hand is hier. Ja, nu um, uh, gaan er ook verhalen de ronde dat vooral vrouwen er slachtoffer van worden. Wat, ja, wat kunt u daarvan zeggen? Nou ja, in eerste instantie was het natuurlijk het idee dat uh, dat iets te maken had met uh, bijvoorbeeld uh, wat natuurlijk voor de hand ligt, zoiets van nou, het zijn, uh, het zijn groenten en die worden door vrouwen meer gegeten. Nou, dat is natuurlijk een mogelijkheid. Maar als je natuurlijk denkt dat deze bacterie anders zich gedraagt dan anderen, dan zou dat ook een eigenschap van de bacterie kunnen zijn. Maar of dat echt zo is, dat zal allemaal uh, pas over enige tijd duidelijk worden. Het zou dus kunnen zijn dat die agressiever is uh, voor vrouwen. Maar dat is echt speculatie op dit moment. De afgelopen dagen? werd gezegd goed de handen wassen, groenten koken, de groenten wassen... opletten met, met je snijplank, wat je erop legt, eh, qua volgorde schoonmaken. Maar als, als er geen idee is waar het nou vandaan komt... Dan, dan is dat wel verstandig om te doen... maar dan weten we niet of dat verdere besmetting voorkomt. Nee, ik denk dat uh, wij houden ons nu aan het, uh, aan het advies wat het Robert Koch Instituut geeft. En dat wil zeggen dat je in die regio uh, geen rauw groenten moet eten. Nou, dat lijkt ons heel verstandig zolang die bron niet is aangetoond. Ik besef heel goed dat dat grote economische gevolgen heeft. Maar ik denk dat uh, iedereen zich ook moet realiseren dat het om echt een zeer ernstige aandoening gaat. Het gaat om, in Duitsland alleen om, om bijna 500 patiënten met een nierfalen wat, wat echt heel ernstig verloopt. Dus dat dat advies gehandhaafd heeft, dat is gehandhaafd wordt, is heel verstandig. Ik denk wel dat wij nu, uh, we weten dat die, uh, dit soort bacteriën zich ook uh, in van mens op mens kan verspreiden. Dat zie je eigenlijk voornamelijk in de directe omgeving. En dat betekent dat, uh, ja, wij geven altijd hygiëneadviezen ook aan mensen die dit soort aandoeningen hebben. En dat is nu extra belangrijk. Dus het komt erop neer dat uh, mensen die bijvoorbeeld naar die regio gaan, die moeten zich houden aan die voedingsadviezen. Maar die moeten ook uh, denk ik heel goed een handen wassen. Dat is een belangrijke, hele simpele maatregel. Kijk, je kunt die, die, die overdracht natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Maar als preventiemaatregel denk ik dat dat heel goed is. Handen wassen voor het eten. Handen wassen als je naar de wc bent geweest. Dat zijn simpele dingen. En als je zelf uh, buikloop krijgt, is dat des te belangrijker. En dat is op dit moment volgens mij het enige wat we extra kunnen doen. En voor de rest zullen we nu even moeten afwachten... wat wij verder uh, kunnen leren van uh, de eigenschappen van deze bacterie, voordat we er veel meer over kunnen zeggen... en ook pas dan iets meer kunnen zeggen over waar die dan eventueel vandaan zou kunnen komen. Dan komen we bij u terug. Voor dit moment dank, Roel Coutinho van het RIVM. Zometeen de reputatiecoach, want de komkommer wordt door alle EREC-paniek verketterd... en die reputatie moet snel weer worden verbeterd, maar hoe doe je dat? Klein beetje verkeersinformatie vermoed ik op deze dag. Jolanda van der Velden. Ja, Lucella, het zijn wat korte files op de A9. Ook maar richting Amstelveen voor knooppunt Rotterdam op 2 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht voor Voorburg 3. Een aanrijding op de A15 Europort Rotterdam tussen Spijkenissen en Hoogvliet 2 kilometer. Daar is de rechterrijs dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucela Carasso en Tim Overdik. Een grote tafel, een kom goudvissen en talloze bekende... en ook minder bekende gasten. Dat was het programma Voer de Vuist weg van Willem Duis. De presentator overleed afgelopen nacht, 82 jaar oud. Van 1960 tot halverwege de jaren 80 was hij samen met Mies Bouwman... de bekendste tv-persoonlijkheid van Nederland. Willem was grote pret. Altijd. Of hij nou een, een, een hele lastige uitzending had... Die hij niet als lastig beschouwde. Want hij zag niks als lastig. Hij stortte zich erin en hij zag wel hoe het uitpakte. En, eh, ja, grote pret. Ontzettend trouw. Eh, totaal geen naijver. Totaal niet. Heerlijk, heerlijk is dat. En, eh, ja, een levensgenieter tot en met. En ja, dat zal iedereen wel zeggen, maar als je tennis zegt... dan, dan was Willem eh, helemaal eh, door het dolle. Dat was het echt, tennis. En als je... Ja, pingpongen. Nou, en dan en muziek natuurlijk. Al die grote, hij kende ze. En wij dachten wel eens, nou, we het maar wat. Maar als die grote dan kwam, Willem! En dan, ach oh god, hij was dan zo gelukkig. Ja. U beschouwde hem niet als een concurrent in ja, die Totaal thuis. niet. Ja, wat dat betreft leken we erg op elkaar. Dus het is toch enig als je plezier in je werk hebt... en wat er dan om je heen gebeurt. Aan, en, en wie er dan verschijnen? Je wenst ze veel succes, maar je gaat gewoon je eigen pad. Ja, het, het, het, het was, Willem was ook... Het, het, dat woord vind ik echt op hem slaan onbekommerd. Een zondagskind, zeggen ze ook wel. En waarschijnlijk wel. En dan had hij natuurlijk... Ja, het, het grote geluk om, om zo'n geweldige vrouw te hebben... die dat allemaal begreep en met hem de mee deed... op haar prachtige, rustige manier, ook met pret. Maar u zegt, uh, het was een zondagskind. Ja. Hoefde hij er niets voor te doen? Kwam het hem allemaal aanwaaien? Nou, voornamelijk wel, denk ik, ja. Op zijn intuïtie, uh, op zijn uh, waanzinnige belangstelling... Maar dat was geen werk. Dat, was, dat zat in zijn natuur. Als hij een, een, een muzikant eh, ontmoette... dan had hij er gewoon uit eigen belangstelling al veel van gehoord. Dus dan was hij meteen in een, in een hartstochtelijk gesprek met zo'n man bezig. Als hij eh, een, een, een politicus tegenkwam... ook al, al was het totaal niet van zijn partij... dan vond hij dat interessant. Hij vond... Zo vreselijk veel dingen interessant. En dat ging allemaal niet zo diep. En hij ging ook wel weer door. Maar hij kon met, met iedereen opschieten. De, de minister, de, de koninklijke familie, de, noem maar op. En dat deed hij op zijn eigen manier. En dat was enig. Het was enig om te zien ook. Miss Bouwman over de dood van... Willem Duis in gesprek met de dwinggevers. We krijgen ook reacties van luisteraars binnen. Zanger Andy Star, bijvoorbeeld, deed in 1967 mee aan het Festival Samen met onder meer Patricia Pai en Connie Fink. En Hij schrijft. ploegleider was Willem Duis. Na een stevige repetitie vroegen, ze of, uh, vroegen wij of we misschien wat konden drinken. En het antwoord was. we hebben consumptiebonnen voor jullie aan jullie ploegleider gegeven. En later bleek dat Duis ze al had opgedronken. Nou, Willem, het was je gegund. Aldus Andy. Star. Heeft u ook een reactie over op het overlijden van Willem Duis? Dat kunt u kwijt op Twitter, apenstaartje NOS Radio 1 of NOS.nl. En wellicht hoorde u het al vanavond tussen 8 en 9... een extra uitzending van opium op Radio 1, geheel in het teken van Willem Duis. Ook niet onbelangrijk, voor de kust van Den Helder zwemt een bultrug rond. Op de zeedijk staan veel mensen die hopen een glimp op te vangen van het dier. Arthur Oosterbaan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een bioloog en conservator bij EcoMare. Heeft u al een kijker genomen? Ja, ik ben twee keer wezen kijken, maar ik heb hem zelf niet gezien. Ik Ach. was net te laat uh, vanochtend. En, uh, het, uh, maar er waren verschillende mensen die hem prachtig hebben gezien. En uh, ja, het was uh, echt uh, tot uh, vlak voor de dijk. Wat zijn de oogtuigen verslagen? Uh, nou, uh, hij is, uh, de schattingen liepen van 7 tot uh, 9 meter... Uh, het is duidelijk uh, aan het vlekkenpatroon te zien dat het een ander dier is dan die van 2009 en van 2007. Want toen is hij op dezelfde plek ook een bultrug gezien. Uh, misschien is het wel hetzelfde dier als wat uh, een paar maanden geleden bij Scheveningen was. En uh, een paar weken geleden bij Ameland is er ook een bultrug gezien. Uh, dat weten we nu nog niet. En wat maakt het zo bijzonder dat zo'n bultrug op dit moment in die contereien zich ophoudt? Nou, uh, wat bijzonder is, uh, nou, een jaar of vijf geleden gebeurde dat gewoon helemaal nooit. Uh, het is echt iets van de laatste jaren dat er bultruggen voor de Nederlandse kust uh, worden gezien. En uh, ja, we weten eigenlijk niet waar, waarom dat is. Uh, ze uh, lijken het uh, best naar de zin te hebben. Ze eten vis, uh, ze kunnen dus uh, voedsel vinden... En uh, ja, ze schijnen zich ook niet te druk, uh, uh, last te hebben van de vrij grote drukte voor de Nederlandse kust met scheepvaart en zo. Is... Het is bekend dat walvissen wel uh, last hebben van lawaai, maar ja, uh, daar is uh, niet veel van te merken. Want waar hoort een bultrug zich ten tijde van. eind mei, begin juni, zich eigenlijk op te houden? Uh, uh, de poolwateren, uh, de noordelijke en de zuidelijke wateren rondom de Noordpool en de Zuidpool. Uh, ze trekken dan uh, in de winter uh, naar uh, de subtropische zeeën. Bijvoorbeeld de kust van West-Afrika, het Caribisch gebied. En daar uh, paren ze en krijgen ze jongen. En dan uh, trekken ze dus uh, in de zomer naar het noorden op, uh, op zoek naar voedsel. Uh, dat kril, uh, die, die planktonische garnalen, dat, uh, dat eten ze dus dan heel veel. En uh, dat, uh, ja, dus uh, trekken dus langs. En ja, ja, ze komen dan natuurlijk ook langs... Uh, uh, uh, onze wateren. en uh, ja, de laatste jaren ook in de Noordzee. Luistert u even mee. Dat is het geluid, heb ik me laten vertellen. van de bultrug. Hoor, doe dat ook. Ja, ik hoor het wel, maar ik herken het niet. wat zou een mannetje of maar, een vrouwtje moeten zijn. Zingen, hè? Het is de vrolijkste walvis dat zei Melville al. Uh, vrolijk opspattend schuim, gezang, uh, daar zijn ze bekend om. Ze springen soms uit het water, uh, helemaal. Wat, wat natuurlijk een geweldige prestatie is voor zo'n dier. Want de zang van een mannetje is ook bedoeld als een paringsdans. Een heel complex ja. zang, heb ik ja, laat ja, Het is op Ecomare te zien. We hebben een skelet uh, daar en we hebben dus ook het geluiden van uh, bultruggen. En het aardige van... En die geluiden is dat het per regio in de wereld verschillend is. Op Hawaii zingen ze anders dan in de Stille Oceaan of in de Indische Oceaan, en dan weer anders uh, dan uh, in het Caribisch gebied. Nou, wellicht een Hollands lied aan de Zeedijk van Den Helder. Ik dank u, bioloog Arthur Oosterbaan, over de ontdekking van het bultrug. De komkommer heeft een roerige week achter de rug. Eerst was het de schuld van de komkommer, nu weer niet... de uitbraak van de coli bacterie in Duitsland. Europa stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor een promotiecampagne... om mensen weer aan de komkommer te krijgen. Paul Stamsnijder is reputatiecoach. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u zich wel eens in komkommers verdiept? Nou, eh... Um... Ja, maar niet zo uh, diep als de laatste dagen natuurlijk. Want er is natuurlijk wel iets aan de hand op Europees niveau. Want de komkommer is de klos. Terwijl als je kijkt naar hoe de feiten eigenlijk zijn... Uh, is de massahysterie uh, ontstaan. Terwijl dat feitelijk niet met, niets met komkommers te maken heeft. Dus hm. dat is wel wat je een reputatievraagstuk zou kunnen noemen. Ja, en daar is nu 20 miljoen voor beschikbaar gesteld. Als u dat bedrag zou mogen uitgeven, wat zou u daarvoor doen? Nou, waar het vooral over gaat is duiden dat uh, de oorzaak van deze kwestie helemaal niet met de komkommer te maken heeft. Dus uh, hilarisch gesteld zou je kunnen denken aan een campagne, het is weer komkommertijd. Waarbij je vooral duidelijk moet maken, bijvoorbeeld met een sticker op de Nederlandse komkommer, dat het uh, geval niet in Nederland heeft gespeeld en geen betrekking heeft op de Nederlandse komkommer. Uh, en waarbij je ook gewoon de gezondheidsvoordelen van de komkommer weer eens even onder de aandacht brengt. Want het is natuurlijk gewoon heerlijk om een goede komkommer te eten van tijd tot tijd. Heerlijk fris, vooral met dit weer. Lekker en gezond. En zou het helpen als, als je de staatssecretaris elke dag zal zien met komkommers die hij zelf eet? Ja, dan krijgt het natuurlijk wel uh, enigszins hilarische trekjes. Er is natuurlijk veel gebeurd en het zal niet zo zijn dat uh, de gemiddelde Nederlandse... Uh, komkommerteler weer helemaal uh, de oude omzet haalt. Maar je moet echt met een enorm tegenwicht komen... tegen het feit dat uh, eigenlijk de hele wereld nu in verwarring is. Kijk, de media die zijn overgevoelig voor risico's met voedsel. Dat is ook heel erg logisch, want voedselveiligheid is een groot issue... want je bent wat je eet. Maar dit probleem wordt daardoor ook onnodig uitvergroot... en uh, door misverstanden aan Duitse zijde... zijn eigenlijk de Nederlandse telers het slachtoffer... van het wantrouwen bij de Duitse consument. Nou, dat is zeer tragisch, omdat uh, uh, de telers daar natuurlijk feitelijk niets aan kunnen doen. U, en de u, feitelijke uh, oorzaak van het probleem is nog niet eens boven tafel. Nee. U heeft het over stickers. Uh, staatssecretaris Bleker zei, desnoods ga ik zelf naar Moskou met certificaten dat die komkommers veilig zijn. Dat je ze gewoon kan eten. Ja. Aan de ene kant heb je dus een Europese campagne. Uh, maar Nederland uh, deinst er ook niet voor terug om zelf de boer op te gaan. Wel weer opvallend dat je Europa ziet, hè? Ze, ze trekken op als Europa... maar ondertussen gaat ieder land volgens mij ook weer voor zich campagne voeren. Ja, dat is natuurlijk het effect van angst, want je trekt je terug achter uh, je eigen barricade. Kijk, dat Russische handelsimport, dat is afgekondigd voor uh, uh, Europese rouwkorst... is natuurlijk buiten alle proporties. Het slaat werkelijk helemaal nergens op. En, uh, maar het is wel een realiteit waarmee iedereen uh, uh, van doen heeft... Goed, nou, dit is een gratis onderdeel van de campagne. Ga gewoon lekker komkommer eten. Gaat u dat zelf ook doen vanavond? Heerlijk. In de tuin met een goede komkommersalade komen wij de avond wel door. En Paul Stamsnijder, reputatiecoach. Dank u wel. Even naar Parijs, naar Marcelle Mesca voor die halve finale. Ros Rospartoli, Schiavoni. Marcelle, hoe staat u voor? Nou, de tweede set, daar had de Française Bartoli een 2-0 voorsprong genomen tegen Schiavone. Inmiddels heeft de Italiaanse teruggebroken en staat het 2-2. Ik moet zeggen, Schiavone lijkt toch het spelletje te hebben om Bartoli te kloppen. Ze speelt slimmer, ze gebruikt de hoeken van de baan beter. Ja, en ze benut vooral de zwakte van Bartoli, want die loopt niet zo makkelijk op het greffel. Die heeft twee handen aan beide kanten, een beetje à la Monica Celes. Dus die heeft een korte rietje in de hoeken, dus Krijg je haar één keer in een uh, hoek gespeeld... dan ligt die andere hoek helemaal open. En Schiavone die, uh, gebruikt dat uh, keer op keer fantastisch. Die Partoulou is niet slecht, hoor. Ze stond al een keer in de finale van Wimbledon in het jaar 2007. Toen ze trouwens uh, Michaela Krajcek daar in de kwartfinale uitschakelde. Maar uh, ja, ze lijkt toch in deze wedstrijd de mindere van Schiavone. En die is dus wellicht op weg naar een tweede achtereenvolgende finale op Roland Garros. En daarin zou ze dan moeten spelen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 Maak uw organisatie flexibeler en sterker. Word beter en blijf beter. Met professionals van betekenis. Het is time to Jot. Kijk voor meer informatie op jot.nl. Radio 1. Het NOS Journaal. Verslagen reacties op het overlijden van Willem Duis afgelopen nacht. Volgens Mies Bouwman had Duis een onuitwisbare eigen plek op tv. Towers, die door Duis is ontdekt, sprak van een autoriteit, een alleskunner en een vakman. Willem Duis werd onlangs nog geëerd in de duizendste aflevering van De Wereld Draait Door. Hij is 82 geworden. Op de Middellandse Zee zijn zeker 200 vluchtelingen overboord geslagen... toen ze probeerden vanuit hun gammele scheepjes over te stappen op een schip van de Tunesische Kustwacht. In totaal waren er 800 mensen aan boord van de scheepjes... Vanwege de ruwe zee is het vrijwel uitgesloten dat nog iemand levend uit zee wordt gehaald. De president van de Europese Centrale Bank, Trichet, krijgt dit jaar de Karelsprijs. voor iemand die zich inzet voor de Europese eenwording. Koningin Beatrix heeft de Karelsprijs ook ooit gewonnen. En de zeedijk bij Den Helder staat vol mensen die een glimp willen opvangen. van de bultrug die daar is gesignaleerd. Volgens getuigen is het dier zo'n 6 tot 9 meter lang. Dit jaar werden ook al bultruggen gezien bij Scheveningen en Ameland. En tot zover de hoofdpunt uit het, het weer. Hier is Erwin Krol. Het is een prachtige zonnige dag, 20 tot 24 graden op dit moment. Het waait een klein beetje, vanavond neemt de wind iets af. Het blijft volgens mij een heerlijke avond... en pas echt ver naar zonsondergang gaat die temperatuur flink naar beneden. Vannacht kan het een graad of 6 worden op een enkele plaats. Ik denk de meeste niet eens zo laag. Het kan een enkele misbank ontstaan. Morgen overdag weer veel zon, op een enkel wolkje na. Er waait een matige noordoostelijke wind... Denk in het noordelijke kustgebied, in het noordwesten, zal het windkracht 5 zijn. En met al die zon en dat beetje wind wordt het 23 tot 26 graden in het zuidoosten. Dat is fantastisch weer. Dan zaterdag, ook zaterdag, is een prachtige dag. Alhoewel de bewolking wel wat gaat toenemen. Het is warm, dus het zal wat benauwder aanvoelen dan op vrijdag. En vanaf zondag draait het weer om. Er komt er veel meer bewolking. Komen er ook buien en dan gaat de temperatuur wat naar beneden.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 Ja, vijf minuten over half zes. Op Europees niveau wordt hard gewerkt aan een oplossing... voor het Russische importverbod voor groenten uit de Europese Unie. Ook Nederlandse telers hebben daar natuurlijk zwaar onder te lijden. Staatssecretaris Bleker werkt om te beginnen... aan een financiële garantstelling voor de telers... die in de problemen komen door tegenvallers van de afgelopen weken. Politiek redacteur Hans Andringa praat met Bleker. Het leek even de goede kant op te gaan. Nadat bleek dat op die Nederlandse groenten geen schadelijke bacteriën zaten in nu... Dit. Hoe komt dat bij u over? Ja, waardeloos en een hele grote tegenvaller op uh, Hemelvaartsdag. Dat, uh, dat de Russen, ja, eigenlijk op basis van onduidelijkheden zoals zij die zien... Uh, ...alle Europese landen uh, in de band doen, doen waar het gaat om groenten. Wat gebeurt er nu om die onduidelijkheid weg te nemen? Nou, de Europese Commissie is uh, heel hard aan het werk. Eurocommissaris uh, Dali en Cholos om de Russische autoriteiten te informeren... ...over wat er nou echt aan de hand is... Uh, daarnaast hebben de Russen ook uh, gevraagd om meer informatie van de afzonderlijke lidstaten. Dat krijgen ze, daar uh, wordt vandaag en morgen aan gewerkt. Ook van ons, van onze, onze experts, onze plantenkundige experts. En uh, ja, ik hoop dat die informatie, uh, als die bij de Russen is, snel voldoende basis voor hen is. Om te zeggen, uh, de grens kan open, zeker voor de Nederlandse producten. Zijn de Nederlandse bedrijven nu uh, afhankelijk van wat er in Europa gebeurt of kunt die zelf ook iets doen? Ja, Nederlandse bedrijven kunnen op dit moment weinig doen. Zeker als het om de Russen gaat, dan moet, is het echt een kwestie van overheden tussen overheden. Maar wat kunt u doen? Nou, wat wij kunnen doen is, wij, wij zullen alle informatie verschaffen... echt zo snel mogelijk over de kwaliteit van de Nederlandse producten. Het bizarre is dat Duitse onderzoeken hebben aangewezen... dat Nederlandse producten wel het meest schoon zijn. Eigenlijk, eigenlijk brandschoon zijn. Recent aangetoond. Maar die vallen wel onder die exportband. Dus wij zullen alle informatie die wij hebben over de kwaliteit van onze keuringen enzovoort, en van onze producten, die zullen we aan de, aan, de, aan de Russen overleggen. Als het een oplossing biedt, dan zijn we ook bereid om een speciale vrijwaringscertificaat voor de Nederlandse producten af te geven, volgens keuringsmethoden die door de Russen zijn geaccordeerd, door onze keuringsdiensten. En als het allemaal daarvoor nodig is om rechtstreeks met de Russische collega's in overleg te gaan, dan doen we dat ook. Want u bent bereid om naar Rusland te gaan. U zegt daarvoor een handelsmissie naar India af. Bedrijven die in de financiële problemen komen, wat kunnen die daarvoor doen? Nou, wij uh, hebben in voorbereiding een garantstellingsregeling. Er uh, zijn ook eerste contacten over met de bank, banken, met name de Rabobank. Die garantstellingsregeling die wil ik eigenlijk uh, maandag in werking hebben. En uh, dat houdt in dat uh, bedrijven die in ernstige problemen komen. Uh, een jaar lang hun aflossing kunnen uitstellen. Dus de aflossingsverplichtingen niet op dit boekjaar hoeven te drukken. Uh, en dan is het een soort van waarborgstelling waarborg, door, uh, door ons ministerie uh, daarvoor. En dat moet de ergste nood dan kunnen lenigen. Nou ja, kijk, als je elke maand niet hoeft af te lossen... je hebt een uh, lening lopen van 5 miljoen... en uh, het is, uh, is, uh, is 50.000 of een ton uh, aflossing... dan... Uh, ja, dan helpt dat wel natuurlijk in de liquiditeit. Staatssecretaris Bleker. En er zijn inderdaad vrachtwagens vol groentes op weg naar Rusland. Tientallen vrachtwagens in Rusland. Alex Visser van import- en exportbedrijf Alex Sport. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel chauffeurs staan er op dit moment vast? Ja, dat is uh, niet helemaal met uh, zekerheid uh, precies uh, vast te stellen... maar ik denk dat het uh, gaat om een, uh, een stuk of 40, 50 vrachtauto's minimaal op dit moment. Vol met Nederlandse groentes? Uh, ja, of in ieder geval dat er groente ook in zit, ja. ja. Met de partij ter waarde van? Nou, je moet uh, uh, er vanuit gaan dat, uh, dat een gemiddelde waarde van een vrachtauto... ergens rond de 25.000 tot 30.000 euro uh, per, uh, per auto ligt. Dus dan kunt u zelf de rekens maken. 1 miljoen? Ja, maar dat zijn alleen de auto's die vaststaan. En uh, ik denk dat er nog zeker 150 auto's onderweg zijn naar Rusland die daar de grens nog niet bereikt hebben. Dus, uh, zijn die ladingen opgegeven voor verkoop? Nou, afgeschreven niet. Maar uh, het is al eerder gezegd in de uitzending uh, volgens mij dat dat in een, uh, in een marktsituatie waar de vraag sowieso al, al ja, binnen, of beneden het normale niveau ligt uh, en de prijzen dus ook... Ja, hebben wij Rusland heel hard nodig. En als wij dus uh, die auto's terug moeten gaan halen... en dan alsnog op de West-Europese markt moeten gaan uh, vermarkten... Dan, uh, ja, dan gaat dat uh, heel veel geld kosten, want dat, dat levert bijna niks meer op. Staatssecretaris Bleker noemde het waardeloos en een tegenvaller dat Rusland dit heeft gedaan. Schets dat een beetje uw gevoel of zo? Ja, dat, dat zeker. Uh, we hadden in het begin van de week, uh, waar, met onze bange vermoedens dat dit ging gebeuren, gisteren ja, wat, trok de markt wat aan. Ook de Russische klanten kregen meer vertrouwen. Uh, ook doordat er uh, vanuit Nederland heel veel testen en, en, en dergelijke waren gedaan. En die hebben we allemaal opgestuurd naar onze klanten, ook naar supermarkten al daar. Uh, het vertrouwen begon zich net te herstellen, eigenlijk gistermiddag. En uh, ja, dan is dit wel, een, uh, wel echt een domper. Ja. Ja. En dat is een oplossing volgens de staats staatssecretaris om bijvoorbeeld een speciaal vrijwaringscertificaat. wat door Rusland is geaccordeerd, te overleggen. Dus een controle, voorwaarden daarvan door Moskou. Overleggen, de controle uitvoeren op de producten. En dat zou dan uh, de situatie moeten doen opheffen. Is, is dat een reëel, reële mogelijkheid op korte termijn? Ja, op zich is, is, dat hebben wij zelf als branche hebben wij daar ook al voor gepleit... om bijvoorbeeld een register te maken met, met alle telers... en die dan ook getest zijn. Eh, om zodoende de Russen dus inzicht te geven... in, in de voedselveiligheid van de Nederlandse producten. Eh, wij denken dat dat zeker een oplossing zou kunnen zijn. Alleen ja, Rusland eh, ja, is gewend om een rigoureuze maatregel te nemen... en vervolgens eh, ja, dat heel goed en rustig te bekijken. Dus ja, ik, ik, ik vermoed dat dat niet eh, vandaag of morgen opgelost is... Eh. Is het, zoals her en der wordt gesuggereerd, ook een beetje Europese, Europese Unie pesten, zoals gebeurt vanuit Moskou? Ja, ik moet voorzichtig zijn om daar iets over te zeggen. Maar als ik lees wat er in de Russische media gezegd wordt, dan, dan is dat minder genuanceerd dan wat ik vandaag op Radio 1 hoor, zeg maar. Uw gevoel is een helder. Ja, ik, dat, dat valt wel gelukkig mee voor Radio 1. Ik dank ook hartelijk Alex Visser van import- en exportbedrijf Alex Sport. En sterkte met de 40 à 50 chauffeurs die daar nu stilstaan. Dan gaan we naar Amsterdam. Daar begint vandaag het Holland Festival. Het jaarlijks festival voor theater, muziek, dans, opera, film, beeldende kunsten. Jeroen Wielaert, onze verslaggever, kan daar zijn hart op halen. Jeroen, we spraken al eerder over de openingsvoorstelling, mea culpa. Maar er staat vast nog meer moois op het programma. Ja, toen ik Amsterdam daar straks inreed, zag ik uh, op de Amsteldijk uh, bijvoorbeeld een poster hangen van de voorstelling Fela. Fela, een, een Broadway musical over het leven en gewijd aan Fela Kuti, grote Nigeriaanse zanger en politiek. Activist. Um, ik heb bij mij uh, Annette Lekkerkerker, zakelijk directeur van stedelijk. of van stedelijk. Uh, dat, dat komt straks, dat stedelijk, maar eerst zo'n Holland Festival. Um, Vela zeg ik hè. Ja. Uh, Broadway musical. Ook weer groot uitpakken, net zoals Mea Culpa. Ja, maar wel weer iets heel anders ook. Maar Vela Kuti, ja, dat is ook Holland Festival. Een musical twee weken lang in Carré. Ja. Dat is natuurlijk niet het enige. Uh, Mea culpa, Vella, tot 26 juni pakken jullie veel breder uit. Ja, heel breed. Meer dan 50 verschillende voorstellingen en concerten. Dans, theater, muziektheater, musical, beeldende kunst ook. Je noemde net het stedelijk al even waar we mee samenwerken. Heel erg veel, door heel Amsterdam. Annemie Keurentjes die zei het bij de repetitie van Mea culpa straks al... Hoe modern die voorstelling is van Schlingensie, vorig jaar overleden. Nog wel het leven vieren hier. Hoe modern is dat hele Hollandfestival? Met, met al die voorstellingen. Ja, vreselijk modern of in elk geval heel erg hedendaags. Ja. Wij laten het beste zien van de internationale podiumkunsten van over de hele wereld. Dus dat is, dat is altijd van nu ook, overigens, als het gaat over bijvoorbeeld historische theatervormen. Zoals we hebben een Chinese Kunshu-opera halen we naar Amsterdam. Dat is een hele specifieke, bijzondere theatervorm die hier in het Westen eigenlijk nooit te zien is en die door het Holland Festival wordt getoond. Dat kan allemaal nog zeg ik. Uh, terwijl de koningin hier verwacht wordt vanavond. onder het Hoge Republiek bij uh, mea culpa, dus ook Beatrix. En uh, misschien wel de minst populaire manier in de kunstenwereld van tegenwoordig staatssecretaris Halbe Zeilstra. Hoe hartelijk is hij welkom? Hij is heel erg hartelijk welkom. Ik denk dat, het, dat iedereen het heel fijn vindt dat hij er is om, om kennis te nemen van de rijkdom van het, uh, van het aanbod. Het aanbod van het Holland Festival, maar van het theateraanbod in het algemeen. Want zo is het in Nederland. Nederland is rijk aan kunst. Ja, gelukkig wel. Kunst is belangrijk. Niks aan doen, meneer Zijlstra, is de voortdurende verzuch verzuchting... waar de man ook maar erop af is gestuurd om de boel te saneren. Nou, niets aan doen, dat wordt niet eens zo heel erg veel ge gezucht, hoor. Iedereen realiseert zich dat op alle sectoren in Nederland bezuinigd moet worden... en dat dus ook de kunst- en cultuursector moet bezuinigen. En dat wil, dat, iedereen realiseert zich dat en iedereen wil dat ook. Er wordt hard geprotesteerd tegen de disproportionele bezuiniging. Dus een te groot deel wordt in één keer heel erg snel bezuinigd op een sector... Ja, die eigenlijk niet zo heel erg veel geld krijgt van de rijksoverheid. Nu is dat Holland Festival, blijkt uit informatie. Uh, in vergelijking met alle grote, ook buitenlandse festivals. met slechts 4 miljoen subsidie. een van de minst gesubsidieerde. In internationaal perspectief is ja. dat zo, ja. ja. Maar nationaal, met een voorziene. Um, percentage aan bezuinigingen van 26% in de zogenaamde basisinfrastructuur? Ja, dat, dat zou voor het Holland Festival echt heel erg zijn. Hè? Want Er wordt nu de komende twee jaar 5% bezuinigd. dus het gaat over een bezuiniging van meer dan 30%. Op het, dat betekent dat het festival, je zegt net ik kom de stad inrijden, ik zie affiches, ik zie vlaggen, er is heel veel. Eh, dat festival wordt gemarginaliseerd. Tegelijkertijd vraagt de staatssecretaris dat wij heel veel doen aan het genereren van eigen inkomsten. Dat doen wij al. Meer dan 30% van onze totale omzet zijn eigen inkomsten. Maar met een heel klein festival wordt dat ook veel moeilijker. Het goede nieuws is dat het Holland Festival blijft. Maar zo'n grootscheepse voorstelling als vanavond, die opera Mea Culpa, moet u dan na afloop tegen de totaal beduste meneer Zijlstra zeggen, kan niet meer als u zo doorgaat? Nou, dat, dat zit er wel in. Ja, dit kan niet meer. Of in elk geval de hele breedte en de, de volheid van het festival... zoals dat nu is, dat kan dan niet meer. Nee, zeker niet. We hadden het al over samenwerking met het Steekmuseum. Daar gaan wij nu naartoe, want daar staan op het museumplein... de neonletters van John Baldessari. Wat toch een uitgebreid festival Dankjewel. Dank ja, je wel. Graag gedaan. De Jeroen Willaert was dat vanuit Amsterdam. Zometeen aandacht voor de tornado in de stad Springfield in Massachusetts. We nemen dus de schade op. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Een korte file op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Voorburg, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. In de stad Springfield in de Amerikaanse staat Massachusetts is het vandaag puinruimen. De stad werd gisteravond getroffen door een tornado waarbij vier mensen om het leven kwamen. De inwoners van Springfield hadden slechts tien minuten om een veilig heenkomen te vinden. Deze verslaggever zag via een camera op het dak van de studio hoe de tornado water uit de baai opzuigt... en hoe de storm vervolgens over een brug met mensen daarop heen raast. It is grabbing water from hundreds of yards away and sucking it right into the storm. Look at the water rise to hundreds of feet, actually, as tall as our own building. The debris field is as tall as our own 25 story building, and that storm system is now heading across the bridge with people on it, okay? This is why we tell you don't be on the roads, be inside, because this is not what you want to be. This is not where you want to be. Blijf binnen, zegt hij erbij. Zelf zit hij uh, dus binnen... en beschrijft welke kant de tornado opgaat. Zijn collega's en hij zijn ongedeerd gebleven. Look how it took a turn again and headed to the east. So we had this thing, head east, stop at the river, go south... and then head back east, okay? That's something that is great for us... because we're able to stay right out of harm's way... Maar tientallen anderen raakten wel gewond. Na het overtrekken van de tornado komen de verhalen. Voor de camera en microfoon van de televisiezenders... doen inwoners van Springfield hun verhaal. Dit meisje vertelt wat er met haar huis gebeurde. Ja, het werd door een tornado like We went naar de basement en het werd door een tornado like real hard. So dus je was in de basement als het werd apart? Ja. Yeah. Een vrouw zegt dat ze erg bang was en zich zorgen maakte over haar familie. I was like scared and I'm like what's happening to my family? I want to know what's going on with my family. Haar buurvrouw hoorde een knal en zag van alles door de lucht vliegen. It was, it was a mess. Everything was going flying and I heard this big bang and I didn't know where it was coming from or what was falling or where Why? it was going to land or it was I thought it was nasty. Tot slot een vrouw die al haar hele leven in Springfield woont. Zoiets ergs als deze tornado en de allesverwoestende schade heeft ze nog nooit gezien. De gouverneur van de staat Massachusetts heeft de noodtoestand afgekondigd. Hij noemt het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn. Zware tornado's komen niet vaak voor in het noordoosten van de Verenigde Staten. Libië. Hij viel op tussen de opstandelingen omdat zijn Engels zo goed was. Ook was hij jong, maar dat waren er zoveel. En net als velen aan het front was Mohammed bereid te sterven. Ook al was hij maar 21 jaar. Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen ontmoette Mohammed in het begin van de oorlog. En probeerde, probeerde hem tevergeefs terug te vinden. Je spreekt English heel well goed, because je moeder is American. Ja, yeah, mijn moeder is Amerikan. Mijn vader is Oké. Okay. Ja, yeah, ik was geboren in Amerika en ik kan terug en terug naar de here, en you know. hier. De stem van Mohammed eind februari of begin maart... ergens aan het front in Oost-Libië. Zijn moeder is Amerikaans, zijn vader Libisch En Mohammed zelf was geboren in de Verenigde Staten. Mohammed had op dat moment nog geen schot gevuurd. No, not yet. Okay. Not yet. You just joined Ja. Or... Yeah. Yeah. Oh. Hij moest zoals zoveel burgerstrijders nog een beetje wennen aan zijn nieuwe rol. Nog maar net voor de revolutie begon... was hij juist bezig geweest een winkel op te zetten in Benghazi. Working with the dollar star company... Ja. ja, het was een paar dagen voordat de dingen begonnen. Een winkel zoals je die in de VS veel ziet... waar alles niet duurder mag zijn dan ongeveer een dollar. Omdat hij zo goed Engels sprak noteerde ik zijn mobiele telefoonnummer. En in de dagen die volgden belde ik Mohammed wel eens om te vragen hoe het ging. De opstandelingen kregen toen steeds zwaardere klappen te verduren... en werden steeds verder teruggedrongen. Maar Mohammed bleef positief. Kort daarna vloor ik hem een beetje uit het oog... en terug in Nederland kreeg ik wekenlang helemaal geen contact meer... met mijn bekende in Libië. Maar hier in Benghazi probeerde ik het weer. Ik draaide zijn nummer, maar een tante nam op. Mohamed is dood, zei ze. Al op 12 maart gestorven aan het front bij Brega. Dat moet ongeveer een dag zijn geweest na ons laatste telefoongesprek. De tante wilde liever niet voor de microfoon praten... Zolang Gaddafi nog niet is gevallen, ben ik bang, zei ze. En dat zie je meer. Benghazi, Oost-Libië, is misschien bevrijd van Gaddafi, maar in de hoofden van de mensen is hij er nog. Ik ben wel even bij de tante thuis geweest. Mohammeds moeder woont in de VS en zijn vader rijdt een ambulance bij het front. En ik liet haar horen dat Mohammed met mij over zijn eigen dood sprak. Hoe oud ben je? 21. Hij is 21. En je bent bereid te sterven voor een vrij Libië? Ja, waarom niet? Je bent 21. Ja. Je hebt je leven voor je. Fight for voor vrijheid. Ja. Bereid te sterven dus, ook al is hij 21 voor een vrij Libië. Zijn vrienden konden zijn lichaam door al die strijd pas na twee weken weghalen, zei de tante. Maar het was helemaal intact, op een paar kogelgaten na. Het was nog niet in ontbinding. En dat is voor ons een teken dat hij een martelaar is, zei ze. Ik ging daar maar niet tegen in. Het immense verdriet klonk door al haar woorden. Ik gaf haar twee foto's die ik van Mohammed had gemaakt. Met zijn helblauwe ogen kijkt hij bijna berustend in de camera. Ook gaf ik haar een kopie van het interview. Ze luisterde nog eens naar de laatste woorden. We were fighting for the sake of God, you know, because this, you know, we killing our brothers and our families, and you know, just. Killen without no mercy, you know, so this is our duty to fight him, you know. You believe you go to heaven and yes. be rewarded there. Ja, yeah, because you fight for the sake of God, you know, en voor de sake of the Muslim people. We vechten voor uh, de moslims hier in Libië. We vechten voor de vrijheid en we zullen door God beloond worden, want we vechten ook voor Hem. Ja, zo was Mohammed, zei ze. Hij wilde dit per se doen: voor Libië, maar vooral ook voor zijn eigen familie. De angst voor de dood hoorde daar niet bij. De uitkomst van de speurtocht van weer het omroepverslaggever Hans-Jaap Mellessen. Hoe is het op Roland Garros? De halve finale bij de vrouwen. Schiavone Bartoli, Marcella Meskert. Klinkt alsof het is afgelopen. Ja, het is uh, zojuist afgelopen. wonen maakte toch wel korte met in die tweede set met haar Franse tegenstandster. 2-0 achterstand maakte ze dus goed. Ze brak uh, Bartoli nog eens uh, op laf in de laatste game. En zo staat ze dus voor tweede volgende jaar in Parijs in de finale. En daarin, in die finale, daar zal ze de Chinezen na Li treffen, die eerder vandaag Maria Sharapova klopte. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. En in dat mediaoverzicht geen papieren kranten vandaag in Nederland. Maar voor nieuws zijn we daar al een tijdje niet meer van afhankelijk. Op het wereldwijde web is vrijwel alles te vinden. In Europa overheerst het komkommernieuws, Letterlijk. En op de Nederlandse nieuwswebsite uiteraard veel aandacht voor het overlijden van omroepicoon Willem Duis. Duis was bijna 40 jaar lang een van de belangrijkste televisiepersoonlijkheden van Nederland. En dat is duidelijk te merken: geen nieuwswebsite of anders medium in Nederland waar geen aandacht wordt besteed aan het overlijden van de AFRO-icoon. VRT heeft er veel plaats voor ingeruimd op de website. Dan het komkommernieuws. Komkommers boezemen angst in staat op de website van NRC Handelsblad. Dat geldt vooral voor Duitsland, waar vrijwel geen komkommer meer wordt gegeten... uit angst voor de EHEC-bacterie. Overigens, hoe zouden Duitse ouders nog ooit in volle overtuiging tegen hun kinderen kunnen zeggen dat ze toch echt hun groenten moeten opeten? De Tagesschau meldt dat de angst er ook in Rusland goed inziet. Dat land heeft de import van alle groenten uit de EU stopgezet. Maar misschien zitten daar ook wel andere motieven achter, zoals de bescherming van de eigen binnenlandse producten. De wereldwijde oorlog tegen drugs is mislukt... met verwoestende gevolgen voor individuen en maatschappijen. Veel nieuwswebsites, waaronder die van de Britse BBC... en van het Amerikaanse CBS, besteden er aandacht aan. De conclusie dat de oorlog tegen drugs is mislukt... komt van de Global Commission on Drug Policy. En dat is een 19-koppige commissie... met onder andere oud-VN-chef Kofi Annan... voormalige leiders uit Mexico, Colombia en Brazilië... en ook miljardair-ondernemer Richard Branson... Dit gezaghebbende gezelschap concludeert dat het beleid van regeringen om drugsgebruik en productie te bestrijden door georganiseerde misdaad juist in de kaart heeft gespeeld. De commissie pleit voor de legalisatie van een aantal drugs zoals cannabis en roept regeringen op om te stoppen met de straffen van drugsgebruikers die volgens de commissie anderen geen kwaad doen. Ze kunnen beter proberen de georganiseerde misdaad te ondermijnen en drugsgebruikers te helpen in plaats van te criminaliseren. Zo'n beetje het Nederlandse systeem eigenlijk. Na zessen zijn we terug. Dan aandacht voor de boerencamping. Die staat behoorlijk vol zo op zo'n hemelvaartsdag. Dames en heren, ik heb een boodschap voor u. We hebben jarenlang in deze vuist alle mogelijke dieren ten tonele gevoerd. U zult zich dat ongetwijfeld herinneren. Afgelopen nacht, overleden 82 jaar oud, Willem Duis. Het zou alle mensen op de eerste rij hun benen kunnen kosten. Zometeen tussen 8 en 9 op Radio 1. Opium met een terugblik op het leven van Willem Duis. Wel nu, lieve mensen, met deze mooie klanken... neem ik voorgoed afscheid van al mijn dierbare trouwe luisteraars. En dat doe ik dan met de muziek waar we zo vaak mee zijn begonnen... op die zondagochtenden om tien uur. Opium, tussen acht en negen op Radio 1. Een terugblik op het leven van Willem Duis.